Start. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Britse koningin Elizabeth, haar man prins Philip bezocht. Ze landde met de helikopter in de buurt van het ziekenhuis. Philip werd gisteren met pijnklachten in zijn borst opgenomen in het ziekenhuis. Om zijn kranslagader open te houden werd er een buisje ingeplaatst. Prins Philip is de nacht goed doorgekomen. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis moet blijven is niet bekend. Oud-VVD-voorzitter en burgemeester van Affe aan de Rijn, Eenhoorn, heeft kritiek op het plan van het kabinet om driekwart kwart van de huurwoningen te verkopen aan de bewoners. In troskamerbreed zei hij dat de verantwoordelijkheid voor verkoop bij de woningcorporaties en de gemeente moet blijven. Als het kabinet de corporaties gaat verplichten om de meeste huurwoningen te verkopen, dan is er sprake van centralisering van het bestuur en, zo zei Eenhoorn, daar houd ik niet van.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 Ja, morgen is het daadwerkelijk zover. Eerste kerstdag 2011. En wij vieren het hier op CFM vanmiddag ook tussen 2 en 5 uur. Met uiteraard heel veel gezellige kerstmuziek. Waaronder John Lennon als eerste met Merry Christmas. Nou, even naar tweeën. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en uh, goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. We zitten er weer live aan life. het Gasthuisplein. Drie uur live vanaf het zonnige Gasthuisplein. Een soort van glaashuis, wel. Ook, ook een groot raam en zo, dus... Ja, glas in huis. glas in huis. Een glas in huis hebben we ook. Maar goed, uh, ja, luisteraars, wat gaan we doen? Uiteraard, uh, zoals je van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En met name de evenementenagenda rond de kerstdagen. Om half drie het weerbericht. En dat uh, belooft uh, met de kerstdagen redelijk tot goed te worden. Kort vijf gedicht van de week. Half vijf uiteraard het dier van de week. Daartussendoor natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We staan natuurlijk ook even stil bij wat de afgelopen week de gemoederen heeft bezig gehouden in Leiden. Het serious request gebeuren dat vanavond afloopt. En dat het eindbedrag dan bekend gemaakt gaat worden. Het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog veel sportnieuws. En tussendoor natuurlijk veel kerstmuziek, maar ook andere muziek. Maar ik zou zeggen, laat de radio lekker op CFM staan en geniet van deze middag. En ik weet het bijna zeker, in 2012 dan ga ik verhuizen. Ik zag een leuk huisje te koop. Dus nou, oh, ik denk, ja, ja. ja, nou daar hebben we het straks nog even over. Ja, Verder wel. op in deze uitzending. Maar ik dan die toren, van je? Ja, die toren. Ja, nee, we zijn niet aan het schaken. Nee, nee, nee, nee, nee. Straks wel meer, bij CFM. blijf gezellig luisteren op deze zaterdagmiddag. Go riding in a one horse sleigh Get up, jingle horse Pick up your feet. Jingle around the clock Mix and mingle with the jingling beat That's the jingle bell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 Zijn er klaar? Zijn er klaar? Zijn je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Er gewoon geweldige muziek voor op de radio. De muziek van 5 Star, Your the rain or shine. En daarmee werd het kwart over twee nogmaals een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. En we hadden het al aan het begin van deze uitzending over Het Glazenhuis, Serious Request. Ja, en daarvoor gaan we natuurlijk naar Leiden. Het zal niemand zijn ontgaan dat daar de afgelopen week het Serious Request Glazenhuis heeft gestaan. En met nog een, met een paar uur voor de boeg heeft 3FM Serious Request. En het was eigenlijk als tussenstand van gisteravond al. 3,8. 3.581.305 euro opgeleverd. Wow! Ja, en vorig jaar stond het, stond het teller na vijf dagen verzoeknummers draaien vanuit het glazen huis op drie euro. En werd de actie op kerstavond beëindigd met een recordbedrag van 7.1 miljoen euro. Die laatste paar uur gebeurt er heel wat dus. Ja, Dat, is, dat wordt, dat wordt heel hectisch, want al die acties die komen tot een eind en die worden dan ook nog even bijgeteld. De vastende DJ's Gerard Ekdom, Koen Zwijnenburg en Timor Perlin verwachten dan ook dit jaar weer het meeste geld op het laatste dag binnenkomt. Ze verblijven sinds uh, afgelopen zondag in de studio op de Beestenmarkt in Leiden om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. De hulporganisatie gebruikt de opbrengst voor hulp aan moeders in oorlogsgebieden. Zaterdagavond verlaten de DJ's hun tijdelijke onderkomen na zes dagen non-stop radio maken. Het is de achtste keer dat 3FM de, ben de Benefietactie houdt. Volgend jaar staat het Glazenhuis trouwens in Enschede. De DJ's van 3FM in het Glazenhuis zijn vrijdagmiddag naar vijf dagen non-stop radio maken, dood op en uitgehoord. We zitten echt in een emotionele achtbaan, vertelt Gerard Ekdom. Ook glazenhuisgroentje, Timor Perlin zit er behoorlijk doorheen, maar blijft dankzij het publiek en de muziek op de been. Als de mannen er even helemaal doorheen zitten, hopen ze op een goede plaat waar ze even keihard op kunnen gaan dansen, of gaan ze bij de brievenbus staan om... Te kletsen met de mensen die geld komen brengen. Vanavond tien voor acht zullen zij het glazen huis verlaten en alles is live te volgen op Nederland 3. En het is een beestenboel daar uh, in Leiden op, uh, op de beestenmarkt. markt. Heel oh, goed. Ja, de, vooral bij deze plaats van de Studio Killers. Hier is Bounce. Oh,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 zelfde dagen nog voor de boeg Ze komen eraan hoor, ja echt waar Morgen is het zover Je hoorde Why Couldn't It Be, it be Christmas Van uh, Bianca, Ryan Ja volgens mij gaat Albert Jan het nu hebben over Mijn verhuisplannen voor volgend jaar Ja niet? nee klopt, inderdaad ja. nee, dus, Maar dat is een briljant idee trouwens hè? Want uh, ja, luisteraars, het zult de, uh, waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de Zandvoortse Watertoren te koop staat. Dat bord daarvoor uh, dat, uh, laat niet aan onduidelijkheid ten over. De eigenaren samen onder de naam Watertoren Zandvoortse CV kunnen het niet eens worden met de gemeente over wat er met de toren moet gebeuren. De Watertoren staat vanaf afgelopen vrijdag te koop voor... Schrik niet, 2.1 miljoen euro. Oh, wow, wat een leuk bedrag. Maar dan krijg je de naastgelegen villa en de verschillende garageboxen erbij. De Zandvoortse makelaar Sense en Verlingen zal de verkoop uh, regelen. Maar we hebben het toch op een gegeven moment verkocht, die uh, Ja, in 2006 heeft de gemeente het aan, uh, aan die, uh, die heren verkocht. Ja. Voor het geweldige bedrag van, ja, daar komt hij. Daar komt ie. 25.000 euro. Dat, als ik dat van die 2.1 aftrek... Dan nou, nou, dat zit, er, nou, een, zit er aardig wat tussen. Een aardige winstmarge in vijf jaar. Ja, maar ze hadden toch beloofd dat ze het zouden opknappen of zo? Ja, klopt. Nou, het exacte verhaal ken ik er niet achter. Maar nee. in ieder geval, dat is uh, rap geld verdienen volgens mij. 21.000 euro, 2.1 miljoen. Nou, als jij nou ga jij in die villa, dan ga ik je niet horen. Uh, Andersommigen ook? Andersommigen ook. Okay, Oké, okay, ook geen moeite <laughs> mee, hè? Nee, dat begrijp ik Maar wel. goed, uh, voor diegene die geïnteresseerd is, hij is te koop. Te koop bij C.C. Ja. Helemaal goed. Nou, we hadden het juist over serious Request, het uh, glazen huis uh, in uh, Leiden. En uh, ja, ook de Reddingsbrigade Sanford heeft daar een steentje aan bijgedragen. Die hebben de afgelopen week met serious Rescue maar liefst 1200 euro opgehaald. Jawel. Klasse. Klasse. Goed bezig. En uh, ja, zo gaan we op naar de 7 miljoen hier daar. Ik ben erg benieuwd wat eruit komt. En weet je wat ook een enorme populaire plaat is daar in Leiden? Dat is deze. Hier is Afici en Levels. Geniet ervan. Het is tijdens het lekker heen, hoor, de levels van Avicii. Het is uh, even een half drie bij CFM Hoog tijd voor het weerbericht. Wat gaan we in de kerstdagen allemaal om onze oren krijgen? Abbotje, wees gerust. Uh, vandaag schijnt geregeld de zon, maar vooral vanochtend kon er lokaal nog een buitje voorkomen. De stevige noordwestelijke wind draait naar het westen tot zuidwesten en neemt over land af naar matig en aan zee naar krachtig. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking weer toe en in de loop van de nacht gaat het weer af en toe regenen. De zuidwestelijke wind neemt over land toe naar vrij krachtig en aan zee naar hard windkracht 5 tot 7. En de temperatuur daalt naar ongeveer 5 tot 6 graden. Dan gaan we naar morgen, eerste kerstdag overheerst de bewolking en vooral in de ochtend kan er wat lichter eh, regen en motregen vallen. In de middag blijft het droog en wellicht zien we nog even de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is overland vrij krachtig en aan zee hard en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en koelt af naar ongeveer 8 tot 9 graden. De wind waait onverminderd vrij krachtig tot hard uit het zuidwesten. Maandag, tweede kerstdag, zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon en het blijft overal in de regio droog. Bij een vrij krachtige en een zeekrachtige tot harde zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur naar maximaal 11 graden. En dat is maar liefst 5 graden boven de norm die geldt voor deze tijd van het jaar. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een stevige zuidwestelijke wind daalt de, daalt de temperatuur naar een graad of 7. En dan tot slot dinsdag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 9 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 5. Oké, okay, dat was het weer voor de komende dagen. Meer weer is na te lezen op www.meteopagina.nl. www.meteopagina.nl. En één ding wat we niet krijgen is sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. Met CFM.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 I paused because hanging my stocking, I could hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out. Ain't the slightest spark out. Hard my clacking jaws. Uh, who there? Who is it? It's time for a visit. Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Pleasantly pleasant for me That's what I've been waiting for Would you mind slipping it under the door Four winds are howling Could that be growling My legs feel like straws Oh me, oh me, oh me, my Callie, would you reply Is that you, Santa Claus? a I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Yeah! See now, hey there, who is it? Uh, stop for a visit. Is that you, Santa Claus? Why I'm shaking his well? Well, I see old Sand in the keyhole I give to the car One peek and I'll try there uh oh there's an eye there Say you Lekker, lekker, lekker swingen op de zaterdagmiddag bij CFM. avond op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Zo vlak voor de kerstdagen. You're Sergio Santa you Claus. Dat was uiteraard een singeltje van The Muppets. Jawel. En wat hebben we voor berichten, Albert-Jan? Oh ja, sorry. Ja, je wil ook, ook meepraten. Ja, ja, ja. Moet je moet even de knop drukken. Heb je wel eens. Doen, ja. Goed. Nee, Zandvoort heeft ook weer de, de landelijke pers gehaald. En uh, of je daar blij mee moet zijn, is een andere vraag. Maar dat gaat namelijk over de bouw van het hek. Uh, wat er gebouwd is, aan de uh, dat doet denken aan een uh, voormalig concentratiekamp Hek. Dat mag doorgaan, want het kunstwerk op een uh, landgoed in Benveld wordt gebouwd volgens de afspraken in de vergunning. Dat heeft de gemeente Zandvoort, waar Benveld ligt, laten weten. Een particulier heeft de bekende designstudio Jop opdracht gegeven het hek te ontwerpen. Het bestaat onder meer uit prikkeldraad en een schoorstenen. Het CIDI stelt dat de bouw moet stoppen, omdat dat die in strijd is met de verleende vergunning. De organisatie had namelijk vernomen dat er een bel aan het hek zou komen te hangen, met in het Latijn de spreuk ieder het zijne. Boven de poort van uh, dat concentratiekamp hing die tekst in het Duits. In de vergunningaanvraag stond die bel echter helemaal niet vermeld. Vanwege de commotie is burgemeester Nietmeijer een kijkje gaan nemen bij het kunstwerk. Ook sprak hij met de opdrachtgever die vertelde er dat er helemaal niet zo'n bel komt en dat dit ook helemaal nooit de bedoeling is geweest. De verwarring over de bel is vermoedelijk mede ontstaan door een interview met designer Job Smeets van Studio Job in het tv-programma De Wereld Draait Door. Daarin vertelde hij zelfs over de bel en verdedigde hij het ontwerp hiervan ook. De gemeentesantwoord is van mening dat het kunstwerk, zoals het in de vergunningsaanvraag staat, niet aanstootgevend is en niet leidt tot verstoring van de openbare orde. Wel noemt zij het zeker een object dat, zoals kunst wel vaker doet, voor meerdere interpretaties vatbaar is. Wordt dus nog vervolgd. Heb jij dat gezien in de wereld draait door trouwens, of nee, niet? ik heb het niet Ja, gezien. ik wel. Nou, ik schrok me rot van die uitzending. Ja? En ik was niet de enige, want de kunstenaar moest meteen de volgende dag weer terugkomen om uh, zichzelf te verdedigen. Oké. Okay. Hij werd bedreigd aan alle... Kanten, dus uh, ja. Maar goed, uh, dat wordt beetje, nog gevolgd. Een, een beetje een beetje een beetje vervelend verhaal vind ik het. Ja, dus oké, okay, nou we gaan weer uh, wat vrolijkers doen toch? Ja, wij gaan het vrolijk doen. We hebben kerstmuziek voor je tot aan vijf uur vanmiddag bij CFM, waaronder deze van Bent 8. hier. is it it's Christmastime. It's is geen en At Christmas time. We let it light and we banish it My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace roll. So really, I'd better oh, scurry. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a have a drink. Why don't no. you put some music on while I the pour? The neighbors will think maybe it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. The eyes are like stars. Your hair looks wet I ought to say no, sir Mind if I'm moving closer At least I'm gonna say that oh, I tried what's the sense and hurt in hurting my pride? I really can't stay Baby, don't hold on. I... Coat. What are you putting your coat on for? It's warm in here. You don't understand. I simply must go. Baby, it's cold outside. Oh, the answer is no. Oh, darling, it's cold outside. This welcome has been lucky that you're so in. nice and warm. Look out that window at that storm. My sister will. But your lips look delicious. My brother will be there at the door. He was upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. But your lips are delicious. Well, maybe just a half a drink. There more. was never such a visit. Oh, I've gotta go home. Baby, you freeze out there. Say, let me your cup. It's up to your knees out there. You've really. Touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong song. At least there will be plenty implied. If you're caught pneumonia, die, I really can't stay. Get over that hold out of that is cold outside. As a friend. Sure, James. As a friend you, you must stay and, and warm up by this fire a little bit. Let me get you some let me get you a hot toddy or something. Vanuit deze plaats van James Teller en Natalie Cole en Baby It's Cold Outside komen we vanzelf bij de supermarkten terecht. Ja, de heren en dames in de supermarkten moeten vandaag keihard werken, want de mensen die kopen nog even massaal in, hè. Zo vlak voor de kerst, want er moet natuurlijk wel gegeten en gedronken worden. Speciaal voor alle medewerkers van supermarkten draaien we deze plaats bij C&P. <laughs> Goed, nou goed nieuws, de winkeliersactie is aangepast. De winkeliersactie is dit jaar door de ondernemersvereniging Zandvoort in een ander jasje gestoken. Echter de nieuwe versie om een kaart bij besteding van 10 euro met achterstempels stempels van verschillende winkeliers te vullen bleek niet te werken. Ga niet werken niet. Daarom heeft de ondernemersvereniging Zandvoort besloten de actie aan te passen. De kaart mag nu door een één en dezelfde winkelier bij elke aanbesteding van 10 euro gestempeld worden. Elke zaterdag... Uh, nee, volgende week zaterdag wordt het in ons programma hè? Om half drie Dan krijgen we de notaris Jazeker, yes, jazeker En dan hebben we dus studio gestofzuigd de, de, ramen gelapt. De grote trekking hebben we volgende week uh, In ons programma Dus dat wordt een, een volle bak in ons glazen huisje Jazeker Goed, uh, dus maar ja dus ik zou zeggen tegen die mensen die grote bestedingen hebben gedaan afgelopen week. Ga nog even terug met de bon naar de winkel en vraag even wat stempels. Ja, toen ik uh, aan het begin van die actie hoorde, denk ik van dat gaat niet werken Nee, niet. Nee, dat gaat en niet dat werken Dat had, had iedereen eigenlijk ook die zo'n kaart kreeg. Van ja, moet ik nou voor uh, iedereen, dat nou, koop je voor 80 euro. Mag je één stempeltje mag je krijgen bij ja. die winkel hier. Nee, nee dan we... moet je meteen acht maar stempels goed, krijgen. ze hebben het ingezien en gelijk de actie aangepast. Heel goed gedaan van de ondernemersvereniging Zandvoorts. Nou, André Kuipers, hij is van de week, uh, de ruimte ja, ik in heb de het ik heb het live gezien. Heb jij het ook live gezien? Nee, jammer genoeg niet. Ah, je moest natuurlijk weer werken. Uiteraard. Er <laughs> dus zijn dus al de mensen spannend, het, Jan, die moeten werken. Het was spannend, want op een gegeven moment stond het, die teller stond op 0000. Maar er gebeurde niks. <laughs> Helemaal niks. En uh, ik denk, nou, als we nog even wachten, dan hoeven ze niet meer. Maar toen ging eindelijk die, die grote sta, stang die er tegen de, de capsule aan stond, die klapte weg. Dus in mijn, in mijn beleving ging ze met een minuut vertraging de lucht in. Maar hij is uh, veilig aangekomen. Ik kan uh, geregeld uh, zwaaien naar André. Als je over Nederland heen vliegt. <laughs> ja, het staat allemaal op internet, kan je, kan je lezen wanneer die over Nederland heeft vliegt. Trouwens, bij, nou. een, bij een heldere nacht kan je dat, uh, de, dat station kan je zien uh, gaan, hè, op een gegeven moment. Gaaf is dat. Ja, ja dat is gaaf heel is mooi. dat. Nou, we gaan proberen even contact met andere Kuipers te krijgen. Eens even kijken of dat gaat lukken hoor. <middels>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 To cry. Oh, I've had a million different offers on the phone Nog geen verbinding hè, met andere Kuipers. Helemaal geweldig. The Clouds Across the Moon. De, de single van de Raw Band. Wij gaan alweer op naar het nieuws en weer van uh, drie uur, Albert-Jan. Tijd. Ja, ja, maar de, mag de je nog niet? Nee, dat mag jij niet. Mag ik niet? Nee, dat mag jij niet. Daar hebben we het om vijf uur dan wel Zo, dadelijk over. na drie uur veel meer berichten met Albert-Jan Vos. Prettige dag verder. Prettige dag. Tot ziens. <laughs> Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Tot na uh, de klok van drie uur. Hier is Tensie. Zie je graag tot zo. in de dag.